...van de derde LP... in noemt uit een deel van de, de, de Travel Suite. En um, Chicago was een band... ...die doorbrak een beetje... Uit, uit begin jaren 70, eind jaren 60. Um, we hadden toen... Uh, ineens een, een enorme... Uh, hoos aan... ...zeg maar, bands met blazers. Ja, dat zijn de Teers... ...was daar een voorbeeld van Tower of Power... ...was daar een voorbeeld van... ...die ook nog een groep heet Chase. Uh, en natuurlijk... Uh, March. Nou, dat waren allemaal bands die uh, grote bezettingen hadden met veel baaswerk erbij. Dat noemden we toen jazzrock en dat was uh, best wel interessant om te horen. De originele naam van deze band was over Chicago Transit Authority, ze kwamen uit Chicago vandaan, maar uh, dat werd al gauw afgekort tot CTA en dat vond men dan ook weer niet zo te gek, dus toen werd voor de de tweede APL uh, Chicago. but going to from Chicago and let's do uh, no it blaaswerk erin. Alleen Chicago... ja, Plats was toch echt wat meer jazzy. Uh, en Chicago was eigenlijk toch wel erg herkenbaar. Om, juist vanwege die basis Op een of van de manier wisten ze zoveel voor elkaar te krijgen dat het weer heel anders klopt dan Plats Dus de concurrenten waren volgens mij niet echt maar meer uh, tegenpolen, want ze waren allebei totaal anders. Maar het was voor dat soort bands uh, wel uh, een toptijd, want ik zei het we hadden heel veel... haar haarborstel naar beneden en dan ging ze op de spiegel staan en dan ging ze olijfje naar hem ja. Ja, schatje, toen was het nog een schatje ja. ja toen nog wel jij ja, of olijfje? fijn van dit programma. No, no, no, no. En daarna, dus, ook you know, nog wat soloplaten van Peter Cetera en Robert Lamb, uh, de toetsenlist. Maar je hebt ook nog een keer een soloplaat gemaakt. Dus, Chicago! Uh te merken, petticootjes en uh, dat soort dingen allemaal. En we draaien uit deze film. Het door John, John Travolta. Gezonde Greased Lightning.